Mark Hokker met het NOS Journaal. Er komt meer onderzoek naar de effecten van medicijnen op kinderen. De Europese Unie en de farmaceutische industrie... trekken daar 130 miljoen euro vooruit. Artsen maken nu vaak op basis van hun ervaring een inschatting... hoe medicijnen bij kinderen zullen werken. Van ongeveer de helft van de medicijnen die kinderen in Nederland krijgen... zijn de effecten niet goed onderzocht. Vluchtelingen met een wetenschapsachtergrond... kunnen binnenkort aan de slag in de Nederlandse academische wereld... meldt de Volkskrant... Wetenschapsfinancier NWO begint deze maand met een experiment... waarbij wetenschappers met een verblijfstatus... een aanstelling kunnen krijgen bij een Nederlandse onderzoeksgroep. Voorwaarde is wel dat vluchtelingen uit bijvoorbeeld Syrië of Irak... een master- of dokterstitel hebben. In de jachthaven van Vraneker wordt vandaag opnieuw gezocht... naar een 26-jarige man uit Soest. Hij zat met twee vrienden op een zeilboot in Vraneker... maar is al sinds afgelopen weekend niet meer gezien... Familieleden en de politie zoeken hem vandaag opnieuw met duikers van de marine en voor het eerst ook met een sonarboot en speurhonden. De Europese Commissie wil meer supersnelle treinen in Europa om de luchtvervuiling terug te dringen en de drukke wegen en vliegvelden te ontlasten, zegt de Eurocommissaris van Transport in de Telegraaf. Milieuorganisaties en de NS willen al langer dat de trein een beter alternatief wordt voor het vliegtuig. Donald Trump heeft de 130.000 euro zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels toch zelf betaald, zegt zijn nieuwe advocaat. Volgens Rudy Giuliani heeft hij het hele bedrag terugbetaald aan zijn oude advocaat Cohen, die het had voorgeschoten. Een paar weken geleden zei Trump nog dat hij niets wist van een zwijgcontract met de pornoactrice vlak voor de presidentsverkiezingen in 2016. Daniels zegt dat ze in 2006 een relatie had met Trump.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 Bizar. Het is inderdaad complex. Het is inderdaad complex. Het is inderdaad complex. Het is inderdaad complex. Ik heb er echt kop bij van. Ik heb er echt koppijn van. Ik heb er echt kopijn van. Een ongelooflijk ingewikkeld kwestie. Ik denk dat we heel goed uh, bezig zijn.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 Uh, en daar uh, ben ik samen met mijn collega Floortje Valk en uh, Robert Tempierik om, uh, om voor de jongeren een, uh, ja, een prachtige plek te, te, te creëren waar ze kunnen zijn. Zonder dat daar uh, verplichting aan zit. Dus ze kunnen binnenkomen wanneer ze willen, maar ze kunnen ook weg wanneer ze willen. Is dat, uh, is dat iedere dag? Nee, het is elke maandag en woensdag. Maandag en woensdag, van tot? Van half zeven tot tien.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 is Robert bezig met Sportie Mondays. Dat is eigenlijk een voorloper op het Jeugdhonk. Dat is elke maandagmiddag van 4 tot 5. En ook voor de doelgroep vanaf 12 jaar. Alle jongeren zijn daar welkom. Het is op dit moment in de Blauwe Tram. Ze kunnen daar kennis maken met verschillende sporten. Sportsurfers, de, de, de buurt-sportcoach Christophe Manaputi.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 Nou, dat is keurig. Ja, toch? Dat fijn samen zijn is het meest belangrijker. Dat bedoel ik. De derde helft. De ja, de, de, de, de derde helft. Ja, dus ben je nieuwsgierig? Kom gewoon eens binnenlopen. En, Wanneer is dat? We. Yoga. Elke woensdag van half vier tot half vijf. In pluspunt. In pluspunt. In, in pluspunt Flemingstraat 55. Ja, in Noord. Nou, dat weet iedereen. Ja, en dan is het belangrijkste, en daar kijk ik met belangstelling naar. Kom je ook eten? Ja, dat <coughs> ja, is een. Uh,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 Ja, zeker het is belangrijk. En voor de integratie is het natuurlijk helemaal mooi. Dat, uh, ja, natuurlijk. Uh, eten, eten, en lekker. eten verbindt. <laughs> ja, eten verbind. ja en nu Pieter nu het toch heeft uh, over het uh, eten. Je start ook uh, een uh, kookcursus voor mannen. Heren, koken kun je leren, is het uh, thema. Op dinsdag van 4 tot en met 7 gaat een kookcursus voor mannen vanaf 60 jaar van start...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 Ja, ik weet zeker dat mijn echtgenoot uh, nu zit te luisteren en die zegt: daar ga je maar mooi naartoe. Dat, <laughs> ik ik zie jou al samen zo'n schortje. Ja, en, en een kok op. op. Ja. <laughs> ja. Leuk, leuk, je wordt bedankt. Graag gedaan. Ik zit weer, in, uh, weer een cursus weer in een cursus. Mooi. <laughs> <laughs> hoe, is de, hoe is het verder met, uh, met, met de jongeren in Zandvoort?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 Uh, toch zie ik ook wel dat... Uh, dat nah, uh, uh, een voetbalclub is bijvoorbeeld... Uh, uh, daar is de contributie en natuurlijk...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 Ik heb...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 Nou, we gaan weer verder, maar het is niet 5 over elf, maar 10.25 zijn wij uh, weer verder met Gilles Kok en een zeer goede morgen. Goedemorgen. Je bent natuurlijk druk, hè? Het is KNRM Redbootendag. Klopt. En uh, is je aan het varen? Uh, ja, de tweede ronde is al bezig. De tweede ronde is al bezig? Ja. Oh, dus, uh, dat je bent wel. om tien uur begonnen. We zijn voortvarend uh, begonnen deze dag. Het duurt tot vier uur. Ja. Uh, het is om tien uur begonnen.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 Uh, ik krijg het blad ook en er staan ook al, al wel eens donaties in van, uh, van meerdere dingen, legaten van mensen die, uh, die een soort van erfenis uh, schenken. Ja. En, uh, het, is, het is een heel mooi boek, er staat van alles in. Jan Willem, zeer goedemorgen. Goedemorgen. Je, net, net als Gilles kom je aangeraced. Ja, financieel bezig. Ben, ben je van de boot afgestapt? Nee. ben dus komen zwemmen.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 Hoe komt de KNREM al dat geld? Nou, daar hebben we het net over gehad. <laughs> alleen had, maar uit de En naar laterschappen. Ja. ja, absoluut. Is een niet, niet gesponsorde... Geen subsidie. Nee. De KNREM is ongesubsidieerd. Ja. Dat is inderdaad al, al, al nou, sinds mensenheugenis. En dat blijft ook zo. En De heeft, uh, ja, uh, die, die belegt een bepaald vermogen. En daar wordt de exploitatie uit de, uit de meerwaarde uh, mee begroot. En zo doen we het. Ongelooflijk.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 Kosteloos. Uh, als er een schip geborgen moet worden of naar Hermuiden moet gevaren worden, die hoeft niets te betalen. Jullie doen het kosteloos, jullie werk. We doen het uh, kosteloos, zoals ooit in de statuten in 1824 uh, ja, neergezet. Ja, precies. daar heb ik het gelezen. En dat uh, uh, doen we nog steeds. En uh, we proberen iemand wel donateur te worden. Uh, 25 euro. We hebben de inschrijvingskaarten ook aan boord aanwezig. Het lidnummer kan je ze brief zo. Precies. Wordt deze <laughs> ja. lidnummer gevraagd en ben je nog geen donateur? Dan gaan uh, ja. ja. En niet geheel onterecht denk ik, want uh, het is ja, inderdaad. Uh, we ja. doen het uh, voor iedereen. Of je nou wel of niet donateur bent, maar in principe is het natuurlijk wel uh, de bedoeling dat je dan uh, ook merkt hoe belangrijk het is en dat je dan wil dus ook wel graag donateur worden. Dat uh, ja. Kan ja, je Jullie stellen je leven in gevaar uh, met met storm de zee op te gaan.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 Dat moet je niet vergeten. Nee, dat bedoel ik. Ik weet dat ze een keer in Bloemendaal zijn gestrond. <lacht> nou ja, we moeten voorzichtig gestorven. zijn met de, ja, ja. de oude zin. Met de oude Klaas. Hij <lacht> moet natuurlijk wel uh, op een top uh, aankomen in ja. Zandvoort. We ja. ja. dus uh, moeten verder, want uh, we moeten met meneer Beerens praten. Uh, fijn dat jullie er waren. Uh, alle Zandvoorters die wat willen weten van de reddingsboot uh, van de KRM, die kunnen nu Beatsclub 10.